Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De FBI onderzoekt mogelijke hackpogingen van Iran... gericht op de campagnes van president Biden, vicepresident Kamala Harris... en Donald Trump, dat meldde CNN en de Washington Post. Het onderzoek zou in juni zijn begonnen. Drie medewerkers van de democratische campagne zouden phishing-mails hebben gehad, waarschijnlijk uit Iran. Die hackpoging zou zijn mislukt. En bij de Republikeinen zouden hackers toegang hebben gekregen tot het e mailaccount van een vertrouweling van Trump. Vervolgens zouden zij geprobeerd om toegang te krijgen tot campagnenetwerken. Iran ontkent de beschuldigingen. De natuurbrand die zondag uitbrak in de buurt van Athene is zo groot geworden dat de voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. Meer dan 700 brandweerlieden kregen de afgelopen dag geen grip op het vuur. De vlammen waren meer dan 25 meter hoog. Zo'n 10.000 hectare natuurgebied is al aangetast. Om de brand te bestrijden heeft Griekenland de hulp van EU-landen ingeroepen. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel net als Turkije. De legertop van Oekraïne zegt dat zijn troepen zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Het is voor het eerst dat de details worden vrijgegeven over de inval in Rusland vorige week. De militaire operatie in de grensregio Koersk is volgens president Zelensky nodig om Oekraïne te beschermen. De Sloveense wielrenner Primos Roglic doet dit jaar mee aan de Vuelta. Roglic was vorige maand een van de favorieten voor de eindzegen in de Tour de France, maar moest na een val opgeven. Hij heeft de Vuelta al drie keer gewonnen. De ronde van Spanje begint aanstaande zaterdag. Het weer, het is warm. Op veel plekken is het minimaal 20 graden en het kan gaan onweren. Overdag wordt het in het binnenland ruim 30 graden. In het westen is het iets minder warm met 25 tot 28 graden. In de loop van de dag opnieuw kans op onweer en veel regen. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. that matters is us too don't pay the number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 to me <laughs>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 Op gasten graag schat, maar jij bent veel meer waar dan dat. Ik zie het op zijn graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat.